Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De EU heeft positieve verkiezingsoverwinning van de Turkse premier Erdogan. President Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie schrijven dat de uitslag de weg effent naar verdere modernisering en versterking van de democratie. Ze noemen daarbij ook de noodzaak van een nieuwe grondwet. De AK-partij van Erdogan kreeg gisteren bijna 50% van de stemmen en veroverde bijna twee derde van de parlementszetels. Erdogan kondigde aan dat hij consensus zal zoeken voor een nieuwe grondwet. De oude grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur. Bij de Turkse grens met Syrië komen steeds meer vluchtelingen aan. De afgelopen dagen zijn duizenden Syriërs naar Turkije gevlucht. Er zouden nog eens 10.000 mensen de oversteek naar Turkije willen maken. Ze zijn bang voor nieuwe acties van het Syrische leger. Dat viel gisteren de stad Yisar al Jugur binnen. Het leger zou nu willen doorstoten naar de stad Ma'arat al-Nouman. Het leger zou achter bewapende mannen aanzitten die uit Yisar al Jugur zijn gevlucht. In die stad waren volgens de regering 120 agenten gedood door opstandelingen. Inwoners zeggen dat het Onmuitende agenten ging die door de Syrische troepen zijn vermoord. Het muziekfestival Pinkpop verloopt tot dusverre uiterst gemoedelijk, zegt de politie. Op de eerste twee dagen zijn 21 mensen aangehouden. Volgens de politie is dat erg weinig, gezien de grote mensenmassa's op het festivalterrein in Landgraaf. De aanhoudingen waren onder meer voor drugsbezit en openbare dronkenschap. Van tevoren was er gewaarschuwd voor vervuilde ecstasy pillen maar die heeft de politie niet gevonden. Pinkpop wordt vanavond afgesloten met een optreden van de Amerikaanse band The Foo Fighters. Tennis de Aranska Rus is in Rosmalen uitgeschakeld in de eerste ronde van het UNICEF Open. Rus kon het niet bolwerken tegen de als tweede geplaatste Svetlana Kutsneskova. Ze verloor met 6-2 en 6-4. Door de nederlaag kan Rus meteen door naar Wimbledon om het kwalificatietoernooi te spelen. Het weer, bewolkt en af en toe regen. Het is ongeveer 20 graden. Morgen op veel plaatsen vrij zonnig en droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort 3 km voor Kloopend En richting Amsterdam voor Kloopend 3 km. En verderop 4 km tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. A4 richting Den Haag 2 km bij Zoeterwoude. A20 naar Gouden ook 2 km bij Kloopend Terbrugseplein. En richting Hoep van Holland 2 km bij Rotterdam Centrum. En op de A28 in richting Utrecht tussen Amersfoort Vathorst en Leusden. Daar staan de file van 5 km.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 Circus Zandvoort!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 네. ...autobedrijf no, Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboulevard. Even na drie uur en daar gaan we weer, weer een uur lang CFM Race Radio tijdens het uh, Pinkse Weekend. De Pinkse Racers in volle gang op circuitpark Zandvoort. En daar ter plekke vanmiddag willen van deze en uh, Jaap Koper. Straks gaan we uiteraard weer naar een van de heren en zal Jaap Koper zijn uh, terug voor de race die nu verreden wordt op circuit. En wat gaan we nog meer doen Albertje? Ja, er is natuurlijk uh, de afgelopen weekend veel meer autosport geweest uh, dan, uh, dan uh, in Zandvoort. Want uh, in Le Mans, want uh, daar heeft namelijk Audi de 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De zegen van Audi is opmerkelijk. Het team werd de afgelopen dagen opgeschikt door twee zware crashes. Tweevoudig winnaar Ellen McNish crashte al in het eerste uur van de race. Mike Rockefeller, de winnaar van vorig jaar, reed later de tweede Audi aan Gort. Audi troefde in de 79 e editie van de beruchte autorace Peugeot af. In een spannende slotfase bleven het trio van Marcel Vestler, André Lotterer en Benoît Tréluyer De Peugeot van Sebastien Boudet, Simon Pagano en Pedro Lamy voor. De plaatsen 2 tot en met 5 waren ook voor Peugeot. Ook nog een opmerkelijk bericht van, of tenminste tijdens Le Mans. Want oude Sir Sterling Moss stopt definitief met het rijden van wedstrijden. De 81-jarige Brit heeft dit vrijdag laten weten. Ik hou nog steeds van om te racen, maar het is nu tijd om te stoppen. Al dus de 91-jarige, -jarig, 81 81-jarige. De Jarige steur Stanley Moss. Moss eindigde tussen 1955 en 1958 viermaal op rij als tweede in de wereldkampioenschap van de Formule 1. Hij wordt dan ook wel de beste autocoureur genoemd die nooit een Formule 1 race won. Hij rijdt van 48 tot 62 in verschillende klassen op het hoogste niveau. Hij probeerde zich donderdag te kwalificeren voor de Legends race van de 24 uur van Le Mans. Tijdens de kwalificaties schrok hij van zichzelf. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik zou stoppen als ik het niet meer aan zou kunnen. Ik wil anderen niet in de weg rijden. De tijd is nu gekomen om hem mee op te houden. Maar wie voor ons daar wel aanwezig was, was niemand minder dan Jan Lammers. Um, ja, het is uh, maandag. Maar hij ziet er toch, uh, toch wel redelijk fris uh, uit uh, na een uh, weekend uh, Le Mans. Want daar wil ik het heel, even eerst uh, met je over hebben. Die uh, 24 uur. Het was weer een, uh, misschien een leuk weerzien. Ja, absoluut. Absoluut. Ik had ik had voor die tijd al een dagje getest in uh, Magikour, twee dagen eigenlijk, iets heel veel gereden, maar uh, ja, dat is voor uh, mij tweede natuur geworden. Ja. En, uh, het, ik ben eigenlijk vroeger met toerwagens begonnen. Maar dat, dat, uh, daar heb ik nu veel meer moeite mee om dan om te schakelen. Dan met uh, die sportscars dat, uh, ja, dat is echt gewoon, dat gaat heel makkelijk zonder na te denken. Ja, het is ook een heel bijzonder team. Ik, ik heb uh, het een en ander erover gelezen. Uh, kunnen jullie zeggen dat jullie met, met dat, met dat uh, verhaal wat techniek betreft een beetje voorop aan het lopen waren? Ja, absoluut. Uh, feitelijk uh, zijn we de eerste in de geschiedenis van Lamar die met een hybride meegedaan hebben. En... Uh, He, dat, is, dat is een mechanische hybride, he, dus denk niet aan elektra of wat dan ook. Uh, dat is op basis van het vliegwielprincipe. Uh, simpel uitgelegd, een beetje zoals vroeger uh, of tegenwoordig nog, die kabelbaantjes. Uh, waar de ene naar beneden gaat, trekt de ander omhoog. He, dus, dus het is puur met uh, de energie die opwekt tijdens het afremmen en, uh, en het gas loslaten. Die energie nemen we met het, uh, met het uitaccelereren van de bocht weer mee. Uh, dat... Ja, met een auto dan 24 uur rijden, met, met zo'n nieuw principe. Hoe is dat verlopen? Nou, we hebben geen 24 volgemaakt. Ik geloof na een uurtje of 15 zijn we uitgevallen. 14, 15 uur. Uh, misschien eigenlijk volgens sommigen wat langer dan we hadden verwacht. Uh, maar je, je kan niks verwachten. want Je begint gewoon iets compleets nieuws. Dus uh, je moet gewoon instappen en zien wat er voor je is weggelegd. En dan, uh, daar moet je het mee doen. Uh, alles wat uh, verbeterd moet worden, ga je dan verbeteren. Dus met een paar maanden zal het ongetwijfeld weer een klap beter gaan. Maar ja, dat is gewoon ontwikkeling, dat weet je. Is, is het dat, is, maakt dat het ook speciaal om juist uh, zo'n uitdaging aan te gaan van iets wat je, waarvan je totaal eigenlijk niet weet waar het uh, toe leidt. Absoluut, absoluut. Dat is, dat, is, uh, hè, dat is het leuke ervan, dat je uh, naast gewoon het, uh, sportieve, uh, de sportieve ambitie die je altijd hebt, dat je, uh, dat je gewoon uh, met, met iets bezig bent wat, uh, wat straks uh, misschien uh, de toekomst van het straatbeeld van de auto kan beïnvloeden. Ja, nu, nu we hier staan, dat heeft dan weer te maken met de, met de wedstrijd die vandaag is gereden in de GT4. Want ja, het is ook voor jou een, een wedstrijd waar je dan ook weer je neus moet weer laten zien voor het Nederlandse publiek. Uh, ja, nou, ja, dat hoef ik natuurlijk niet, maar dat doe ik graag. Dat is gewoon mijn leven. Uh, dus dus uh, we zijn achteraan gestart. En uh, ja, wat is het, achter geworden in totaal, in tweede in de Legends Cup. Dus, dus wat dat betreft uh, geen, uh, geen wereldschokkend nieuws. Maar uh, uh, ja, hè, dat is even waar we het mee moeten doen. In de regen is de auto super uh, uh, om, om te rijden. Het werd nu droog, dus ik had liever gehad dat het regen was, want dan had ik wat meer kunnen doen. Maar dat was niet zo, dus uh, we moesten het op droog doen. Ik had uh, redelijk mijn handen vol. Ik uh, had het idee dat uh, uh, misschien iets als de bandenspanning of zo wat laag stond. Maar als je te langzaam rijdt, dan komen de banden ook niet goed op druk. Dus, dus het zal ongetwijfeld de combinatie zijn van dat ik even in de auto moet wennen. En, uh, en dat er misschien nog veel mee rijdt. Dat hij voelt dat er hier of daar nog verbeterd kan worden. Maar we gaan het zien. Vanmiddag hebben we de hoofdrace. Daar hebben veelkeurig een netjes pole position getraind. Dus ik weet niet of ik moet beginnen. Maar dan uh, ga ik mijn handen vol krijgen. Dus ik maar hoop dat er een paar buitjes nog vallen. Goed, dankjewel. Oké. Okay.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 In love. My goodness, to might to no town Tell me you wanna go with me, baby, say, bring say Everybody bring a body, bring a Juist op de Salvoortse Radio. Jan Lammers, hij is weer terug in Nederland na het weekend Le Mans. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En uiteraard was hij voor de microfoon bij CFM bij onze collega's nou op CQ Park Jaap Koper en Willem van Dessen En na de CQ gaan we weer snel naar Jaap Koper. Jaap. Ja, en dan vind ik het toch leuk als ik dan bij jullie in de studio en ik zeg dat Niels Langeveld op kop is. En dan blijkt het ook inderdaad de waarheid te zijn dat die man dus het ook gewonnen heeft. Maar Geweldig hè? Ja, he? dat voel ik wel leuk. Nou ja, hoe moet ik het in de regen doen, hoor ik hem nog in het interview zeggen. Nou ja, we ja, hebben het gemerkt. Ja, ja, ja, ja. Nou, we hebben het gemerkt. En uh, ik heb het verhaal ook uh, opgetekend uh, net na afloop van die wedstrijd. Dus uh, dat krijgen jullie ook nog uh, van, uh, van onze kant nog, uh, te horen. Dus dat komt helemaal goed. Uh, we gaan inmiddels nu even naar uh, de zaken zoals de drie. Nu zijn, en dat is dat de Euro Euroserie Elite aan de gang is. Waarbij ik op een gegeven moment uh, gistermiddag in de muziekboulevard een opmerking maakte dat een van die wagens, ik geloof dat het nummer 27 is uh, geweest, meneer Roman Iannetta, dat hij uh, zo heet, een beetje een onuitsprekelijke naam, Mijn Italiaans is ook niet echt uh, wat dat geweest is. Dat laat ik liever aan andere mensen over. Maar uh, een van die mensen, geloof ik, uh, of hij dat is geweest, of iemand anders, dat ben ik niet meer erachter, maar uh, die gingen bij de eerste, de beste... Uh, uh, de torsland, de bocht, na de de Daar dan ging een van deze twee uh, van die meneer, die ging daar uh, gewoon, het leek net alsof hij de rotonde wilde nemen maar ja, er is geen rotonde in de Gellabocht, dus het halve veld, dat stover eigenlijk als het ware voorbij, dus hij kwam ergens achteraan, mocht hij aansluiten uh, wat is dit? Nou, dit is een hele leuke uh, silhouetklasse, waar uh, V8 motoren in uh, liggen maar de racecar, de Euroserie Elite, die is wat langzamer dan de zogenaamde DNRT V8 auto's, die we afgesproken hebben kennen van de winterkampioenschappen als we uh, hier uh, rondkomen dan uh, je weet dat wel die grote witte en die uh, rode auto waar bijvoorbeeld uh, Jan Storm in gereden heeft. En uh, waar onder andere ook Uber uh, Vermeulen in, uh, in rondrijdt. Uh, dat soort uh, mensen die, uh, die rijden dan uh, erin. Ik zou bijna zeggen dat soort artiesten, maar dat zijn het dan weer niet. Uh, in ieder geval is er een, uh, een hele bekende uh, naam van uh, Jeroen van de Heuvel. Vorig jaar reed hij uh, in de Corvette bij de Dutch GT4, reed hij rond in het team van. Uh, Dave uh, Lemmens. Uh, nu uh, doet deze Jeroen van de Heuvel ook mee. Ook met een DNRT V8 uh, wagen. Nou, en uh, die auto's die schijnen het sneller uh, te zijn dan de, de racecar uh, Euro-serie zelf zijn. En uh, uh, ja, ze lijken ook wel een beetje op. Bijvoorbeeld een Chevrolet Camaro, daar kan je er wel een beetje uithalen. Uh, maar die Jeroen van de Heuvel, waar ik het net over had, die is inmiddels uh, opgeklommen naar de zesde plaats. En uh, ja, uh, er wordt ook gezegd, die auto's zijn inderdaad wat sneller. En kijk ik ook naar de tijden van. Bijvoorbeeld Jeroen van de Heuvel ten opzichte van de kop. En de kop die wordt op dit moment uh, ingenomen door uh, Ander Villarino. En de man die rijdt uh, ongeveer 2-5 en Jeroen van de Heuvel rijdt 2-4. Nou dan weet je dus uh, ongeveer wel uh, waar het nu toe gaat. De wedstrijd uh, duurt nog uh, zo'n minuut of acht. Dus uh, we hebben denk ik nog zo'n uh, 4, 5 honden hebben we nog uh, af te leggen deze wedstrijd. Uh, ik vraag me af of uh, Van der Heuvel het ook inderdaad uh, gaat halen... ...om uh, op kop te komen. Nog een uh, illustre naam in dit uh, gezelschap is de naam van... ...jawel, daar is hij hier... Michel Schaap. Ook hij uh, reed het afgelopen seizoen in, de, in het winterseizoen met die V8-auto. En uh, daar heeft hij uh, toch hele goede en leuke resultaten mee gehad. En, uh, en dat uh, is nu wel duidelijk uh, dat Michel Schaap daar uh, ook uh, goed mee uit voeten komt. Want hij is inmiddels al opgekomen naar plaats nummer 7. En op het moment dat ik al zeg uh, waar uh, Michel Schaap is, is diezelfde hier boven de heuvel waar ik al weer op weer twee plekken opgeschoven. En dus die ligt nu op plek 4. Uh, wat doen die andere Nederlanders nu in dit uh, veld. Hans van Herwaarden rijdt uh, nog rond, dus op uh, plek nummer 17. En een andere bekende naam die uh, misschien een heel hoop liefhebbers, weet. Uh, dat is uh, de man die vroeger uh, deed in de BRL Light. En uh, daarvoor nog de VG-series. Dus Aad Duivenstein. En die rijdt ook weer met zo'n V8 uh, rond. En die ligt op plek nummer 18. Nou, dan heb je alle Nederlanders zo'n beetje even gauw uh, gehad. Want het zijn er maar vier uh, van die DMT V8-auto's die hier aan de start zijn. En die worden dus alle vier door Nederlanders bestuurd. Dus Rob, we hebben nog zo'n vier ronden nog te gaan in deze leuke racecar de Euro-serie. En dan horen we wel wie de winnaar gaat worden. Ja, nog heel veel kijkplezier tijdens die race. Straks horen we uiteraard van jou wie die race verder gewonnen heeft. Tot zo, Jaap Koper vanaf circuit Bar Wij gaan eerst nog even wat muziek voor je draaien op CFM Race Radio. Maandag, tweede Pinksterdag. Hier is Incognito en Always Day. Talk yeah. to Welkom bij zo'n toepasselijke plaat voor een Race Weekend bij CFM. Ik heb alles bij me. Wie draaien wij? Dat weet jij natuurlijk, hè, dan? De Gap Band. De Gap Band. Burn rubber on me. Nou, dat kan. Okay, nou, dat, dat, dat gebeurt zeker op het Circuit Park, zo voor het laatste euro-serie Euroserie is geen CFM, Race Radio, Pit Report. En vandaar dat we snel overgaan naar onze razende reporter al daar, uh, Jaap Koper. Jaap. Ja, uh, Rob. ja. Ja, Ja, is weer, uh, weer even heel fijn. Uh, terwijl ik uh, met, een andere, uh, met een andere hand uh, weer probeerde interviews over te zetten naar, naar jullie richting toe. Uh, is uh, deze race inderdaad afgelopen. En heeft uh, Ander Villarino de, de wedstrijd uh, gewonnen. En uh, ja, het was... Het zat, er, het zat er een beetje aan te komen. Jeroen van Heuvel heeft het podium inderdaad gehaald. Hij is uh, derde geworden. De snelste uh, ja, wedstrijd, raceronde, hoe je het maar noemen wilt, heeft hij ook uh, op zijn naam staan. Uh, derde uiteindelijk achter Lucas Lasser En voor Erik Helary. Uh, Eigenlijk Hillary moet je zeggen, want de Fransen kunnen de haag niet uh, helemaal uh, produceren. Dus die is uh, vierde geworden en uh, Michel Schaap is uiteindelijk op de vijfde plaats uh, beland. Dus er zijn dus twee Nederlanders bij de beste vijf. Die geëindigd in deze racecar. Euro-series Elite, de derde race voor uh, dit uh, kampioenschap. maar uh, nou vraag ik me alleen af, die Nederlanders dat is meer, uh, meer een gast optreden. En misschien eigenlijk ook om uh, even te kijken van hoe ze hier in dit uh, veld... Uh, ja min of meer vooruit uh, kunnen komen. Maar ja, deze auto's waren toch wel uh, de snellere van, uh, van de andere wagens die hier uh, in veel fouten tegenwoordig waren. Ergens deed het mij uh, overigens denken aan uh, een hele lange tijd terug. We hadden ooit uh, in 1979, uh, en dat was ook meteen ook een tragische uh, einde, die ook een tragische einde kende, uh, een Camaro wedstrijd, een Chevrolet Camaro wedstrijd waar uh, Zweden uh, ja Scandinavische rijders aan meededen gebeurde tijdens de Trophy of the Junes uh, toen uh, de, ook daar een aantal Nederlanders een mee die met een uh, Camaro in actie uh, kwamen. Dat waren onder andere Roet Vermeulen en die Hemmers. Maar ook uh, Beiland erop sloten maken. En ik zeg ook expres Beiland erop sloten maken. Want het gebeurde in die uh, winter dat uh, de Nestor zeg maar, van, uh, van het anti-slippen het uh, leven liet. En uh, dit veld had toch een beetje, ja, dat deed het mij een beetje aan denken, eerlijk gezegd, uh, hoe, dat, uh, hoe, dat ge uh, hoe dat ging. En uh, deze wedstrijd uh, die is uh, gewoon uh, netjes uh, verlopen. Toen de tijd was het een uh, behoorlijke chaotische uh, vertoning. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk, zoals ik al zei, een triest einde heeft uh, gekend. Maar goed, uh, de winnaar is uh, André Villarino. Ik neem aan uh, dat uh, hier straks ook nog een, uh, een kleine persconferentie uh, hiervan uh, belegd wordt, want dat gebeurde vanmorgen ook al. Uh, we zullen horen wat, uh, wat de heren daarover uh, te vertellen. Want hoewel mijn Frans niet helemaal uh, oké okay is, maar dat... Uh... Derzijde. Ik ben heel benieuwd hoe je het er vanaf gaat brengen, Jaap. Ja, <laughs> ah, we hebben ah, dat, is, dat is leuk, maar ik, ik ben niet verder gekomen dan van um, Bonjour en Sava. En daar had het al een beetje. Nog geen leuke dame tegengekomen van Chetem of zo? Weet je wel? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Het is 12-2 heb je in de studio gezeten, heb je vanuit de studio van CFM heb je de verslaggeving gedaan, zeg maar, voor, voor de Pinkster Racers. En toen ben je snel naar het circuit toegegaan. Nou, nou, niet zo lekker weer vandaag, hè. Hoeveel mensen zijn er op het circuit, uh, schatje? Nou, uh, dan moet ik uh, gaan schatten. Uh, ik, ik ga er even vanuit uh, dat het uh, zo ongeveer uh, 10.000 uh, bezoekers uh, zijn. 10.000, toch nog wel redelijk met dit weer. Nou, dat is, dat is nog wel redelijk. Als ik hier nu uh, ga kijken naar... Uh... Naar de, naar de tribune tegenover mij en uh, dat kan ik door het uh, raam hier uh, naar buiten kijken. Dan is hij uh, goed bezet. Dus uh, het, uh, ik vind het uh, voor, voor, voor een dag als deze vind ik het uh, heel erg mooi dat daar nog uh, zoveel publiek nog op afgekomen is. Nou, helemaal geweldig. Welke race staat er zo dadelijk op het uh, programma, Jaap? Uh, dan moet ik even goed nadenken, maar ik meen dat dat dus uh, GT4 is. Uit mijn hoofd. Klopt. Dan ik, Klopt. Op, laat je even voor, toevallig voor mijn neus uh, liggen uh, ja, we hebben inderdaad zo dadelijk de, de, de Dutch GT4. Die staat gepland om tien minuten voor vier. Uh, nu is het leuk voor de mensen die, die echt wat, wat willen weten over die auto's. Die kunnen dus zo dadelijk de startrit op. En dan kunnen ze kijken hoe die auto's eruit zien van dichtbij en in het echt. Dus, dus dat, dat, dat kan zo direct gaan gebeuren. Oké okay, Jaap, dankjewel voor dit moment. Straks komen we uiteraard voor de volgende race de Dutch GT4. Weer bij je terug op de dat was Jacob, Dat was, Jacob, ja. <laughs> <laughs> Die was er helemaal van. Ja, Dat kan ik me ook voorstellen hoor. Wil je de belen zien van het circuit? Ga dan naar CFM TV. kan je alles volgen. en <mys> You're up to bed, you're just no good, it's such a shame ...zou ik eerst als studio-uitzending bij moeten wonen. Gewoon. Iedereen is even vriendelijk tegen elkaar. Hè? Tweede Pinksterdag 2011. Laten we even vrolijk en... Uh, ja. ...tegen elkaar zijn. Ja. Goed. Uh, ik ben helemaal verslag af, joh, daardoor. Maar nou. goed. Oh ja, we hadden de Rena Renault Clio Cup. En uh, Niels Langeveld uh, die heeft die wedstrijd gewonnen. En uh, ze juist liet we een aantal interviews horen... ...met uh, Niels Langeveld. Toen dus zei hij van... Nou, ...ik weet niet hoe het uh, gaat uh, in de regen. Of ik daar wel goed in ben en dergelijke. En nou... Hij kan het wel hè? Hij kan het absoluut. Nou, Jaap Kopen die heeft hem zojuist uh, gesproken over zijn ervaring als winnaar van de Renault Clio Cup. Niels Langeveld is uh, de winnaar van de tweede Clio wedstrijd hier op het circuitpark uh, Zandvoort. Uh, ja. De eerste race, je zei al, voor de eerste race dacht je van ik zet er even andere sloffen onder. En dat pakte niet zo goed uit. Nee, dat pakte niet goed uit. Je hebt, je hebt twee soorten banden waar je uit kan kiezen. En dat zijn regen en dat zijn slicks. En sliks zijn eigenlijk gewoon glad rubber is dat. En, uh, ja. Dat betekent dat je dat op een droge baan het liefst hebt. Want dan heb je het meeste grip. Hoe meer rubber op de baan je met de auto op de, met je banden op de baan hebt. Hoe harder je een bocht door kan. Ja, en uh, regenbanden zijn... Natuurlijk puur voor de waterafvoer. En ik had zo het idee van uh, vanmorgen, want uh, toen ik wakker werd, ik van denk nou het zal wel een uurtje voordat ik moet rijden droog worden. Als dat het geval is, stond ik al mee op met dat gevoel, montering ik Whatever happens. En uh, ja, dan, uh, dan rij je de race in en dan ja, lig je binnen een rondje laatste. Want ja, je hebt geen grip voor omdat ze niet op temperatuur komen en ze hebben geen waterafvoer die sliks. hele veld stond voor de rest overigens op regenman, dus ik was de enige. En uh, toen, uh, ja, toen uh, droogde het gewoon niet op snel genoeg op, waardoor ik dus gewoon uh, ja, steeds verder weg viel en 10 seconden per rondje langzamer werd. Ja, maar je mount niet, hè? Je zegt gewoon, het is mijn eigen beslissing. Ik ga niet zitten janken om wat dan ook. Uh, dit, uh, dit was iets uh, wat ik zelf wilde. Ja, dit was iets wat ik, uh, wat ik zelf deed. Hè? En, en dat, mij werd dat gedeeld door onder andere mijn vader. Ik denk van, nou, als die je deelt, kan hij achteraf niet gaan zeuren. Dus dat... Dat is, nee, wat dat te gaat, uh, joh, je moet de gok wagen. Ik start als, start als achtste vanwege de reverse grid. Dus ik denk van ja, uh, laat ik uh, het maar gewoon doen. Uh, want als ik als het goed uitpakt ben ik de koning. En, en dan kan ik een eerste plek pakken. Nou, en dan de tweede race komt ik natuurlijk ook eerst starten vanwege mijn pole position. Ja, dan had ik twee uh, winsten kunnen pakken. En wie weet doe je dan weer mee in het kampioenschap. Maar goed na race 1 is dat niet echt meer aan de orde. Uh, nou, zoals ik al zei, het pakt verkeerd uit. En vijf minuten nadat ik gefinished was, droog, kwam er een droog spoor op de baan. Ja, en uh, dus was gewoon balen, tot een half uurtje later uh, hadden we de wedstrijd in moeten gaan. Ja, dus. Oké, okay. dat, dat is race 1, dan race 2. Dat is de wedstrijd die jij uh, nu net hebt uh, beëindigd. Die was even voor jou een stuk vrolijker. Ja, dan moet je je revancheren. En dan, uh, dan is het droog, een half uur voor de wedstrijd. Dan is de kwartier voor de wedstrijd nog steeds droog. Dan is het vijf minuten voor de wedstrijd niet meer droog. En dan start je als eerste en denk je, nee, dit mag mij niet gebeuren. Dan moet ik weer... Moeten we op regen gaan. Ik heb geen referentiepunt voor me om te gaan remmen. En dan, ja, dat wordt, ik heb nog nooit met het ding in de regen gereden. Dus dat wordt ook weer. Ik denk, nee, het, zal, het is gewoon niet mijn weekend, dacht ik op dat moment. Nou, en uh, dus het start werd die leed met 10 minuten. Iedereen mocht zijn regenbanden erop zetten. Want iedereen had de sliks omdat het droog was. Vervolgens spin ik in de opwarmronde. Ook zo lekker. Net even te veel willen. En uh, ja, dan kom je als zevende, snel eens achteruit. Kom ik als zevende terug de baan op. En uh, kon ik, uh, kon ik weer verder. Dus, en dan is de regel zo dat als je niet door de laatste auto voorbij gereden wordt. Mag je weer op je, startpositie, uh, je eigen startpositie in nemen. Dus ik kwam als zevende weer terug de baan op. Dus ik mocht uh, als, uh, als uh, gewoon weer op de grid mijn eerste plek nemen. Nou, dan krijg je de start. Dus dan het zit er al wat in je hoofd natuurlijk. Maar ja, uh, kop leeg maken, overnieuw beginnen. Een goede start. En uh, vervolgens kwam Schiele er nog even naast in de richting Audi S. Maar ik denk ik neem gewoon later. En uh, ik zie wel hoe het Nou, dat pakte goed uit gelijk een klein uh, gaatje geslagen. En uh, zo de race kunnen consolideren en uitrijden. Maar wat de hel uh, dat lange je ja, Maar goed, aan de andere kant. Het is ook wel prettig als je figuren als uh, Frank houdt. En uh, verschuren inderdaad dan achter je laat. En uiteindelijk, je bent tenslotte de de een rookie. Ja, zeker een rookie. Dit is mijn vierde, vierde autosportjaar. En vroeger was ik klein. Dus zat ik te kijken naar al die Clio-mannen. Van wauw, wat gaaf een startvelder van 40, 50 auto's. weet je wel. En dan... Uh, dan denk je van ja zou ik dat ooit, eh, ooit voor elkaar kunnen krijgen. Maar dan ook al gelijk zo snel tussen de grote mannen zo hard gaan. Met twee keer pole positions. En, en een keer tweede tijdens de kwalificatie. Ja dat is nu al het beste resultaat. Ja goed ik maak fouten, team maakt fouten, is dus een nieuwe auto weet je wel. Daarom kan je het eerste seizoen blijkbaar dus niet voor het kampioenschap rijden. En eh, wat dat er gaat eh, gaan we voor de, voor de, voor de dagsegers. En ben ik ontzettend blij met mijn eerste overwinning in mijn, in mijn derde race weekend. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. You. Mm -hmm. mm -hmm. Like a heart in a patchwork shooter, You that gave it away You had it till you took it back But I keep going. Race Radio met zojuist uh, metcom en Begging. Inmiddels uh, kwart voor vier geworden. We gaan ons opmaken voor de Dutch GT4. De hoofdrace van vandaag en eigenlijk wel van het hele weekend, uh, Albert-Jan. Ja, maar ze zijn nu met de gridwalk bezig. Dus iedereen kan die auto's nu heel mooi van dichtbij bekijken. Dus het is uh, echt even rustig. De rest gaat rond de klok van tien voor vier weer van start. Maar allereerst uh, hadden we nog uh, onze razende reporter Jaap Koper. Want die uh, had niet naast dat hij... Uh, de nummer 1 van de Dutch Clio Cup uh, geïnterviewd had, had hij ook nummertjes 2 en 3. En dan heb ik het over Christian Frankenhout en Shaila Verschuur. Maar wat wel leuk is, is dat Sheila Verschuur uh, na dit weekend leider blijft in het algemeen klassement. En uh, ik ben benieuwd hoe zij die race hebben beleefd. We zouden er een heel mooi boek over kunnen schrijven over Chris en Sheila. Maar jullie zijn nummers 2 en 3. Uh, jij hebt het nog even geprobeerd bij deze tweede wedstrijd. Hoe bedoel je? Even je... uh, bij Niels proberen... Nou ja, in het begin zat ik nog wel achter, maar op een gegeven moment uh, verloor ik een klein beetje... ...waardoor hij weg kon lopen, dus toen kon ik het ook niet meer proberen. En toen was het eigenlijk vooral mijn spiegels kijken naar Chris. Om te kijken waar hij me ging inhalen, want hij was iedereen best wel rap voorbij. Dus ik denk, ja dat gaat mij toch niet gebeuren dat hij mij binnen een halve ronde voorbij is. Dus, uh, dus nou, ik moet zeggen, volgens mij hebben we echt uh, vanaf ronde 5 of zo, 4-5 hebben we lopen strijden en daar heeft hij met e het laatste rondje ingaan. Is dat lekker toch? Nou ja, weet, weet, uiteindelijk, ik dacht van nou, ah, weet je, ik ga, ik ga niet, niet te hard erom strijden. Ik zeg, ja, kijk, zij gaat voor kampioenschap, een beetje, dat wil ik niet om zeepen helpen. Dus dat doe je een beetje rustig aan. Maar op een gegeven moment begon ik het toch ook wel te knijpen. Van het einde van de wedstrijd ik kwam toch wel in zicht. Ik denk ik wil het toch wel voorbij. En uiteindelijk lukte het een laatste rondje en uh, ja, ja, het was jammer dat ik, ik, ik liep nog wel naar Niels toe, maar helaas, uh, het was net even te laat. Uh, voor jou is het natuurlijk uh, kampioenschap, wat Chris uh, zegt, heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk en op zich uh, vanochtend heb ik wel een beetje mazzel gehad, want uh, we hadden het niet helemaal goed voor elkaar bij het team, waardoor ik uh, eigenlijk 15 ben geworden en maar één puntje heb gehaald. Maar uh, Ronald was ook uitgevallen, Max was tiende geworden ofzo en uh, Melvin was ook uitgevallen, zoals dus was mijn mazzel. En deze keer ben ik uh, voor ze geëindigd, dus dat is eigenlijk gewoon wel positief en uh, hoop ik dan de volgende race weer verder uit te breiden. Is, is Sebastian Vettel ook niet een klein beetje een voorbeeld, want die had gisteren ook uh, weinig concurrentie en werd ook gewoon uh, lachend, uh, kon hij met iedereen afrekenen. Ja, ik hoop dat ze... Ik, ik zou hem wel willen zijn hoor. Want hij kan toch wel een stukje beter sturen dan ons allemaal bij elkaar. Maar goed, maar even in zijn positie als leider van het kampioenschap. ...dat je links en rechts geen concurrenten dan in je buurt hebt? Nou ja, er blijven altijd concurrenten, want ik kan ook nog pech krijgen en ik kan ook nog een keer uitvallen. Dus het kampioenschap is pas gestreden als de laatste race is gereden. Dus, dus er kan nog van alles gebeuren en we zitten nog, nou, nog ineens op de helft van het seizoen. Oké, okay, nou goed. Uh, gaan we jou ook nog terugzien in uh, nog verdere wedstrijden in deze kliotop? Misschien wel, ik weet het nog niet. Ik, uh, een heel aantal weekenden vallen samen, dus dat wordt sowieso uh, lastig met mijn, uh, mijn Duitse schema. Maar als ik erbij kan zijn, dan, dan ga ik het proberen. Maar uh, ja, dit is natuurlijk ook pas, uh, laat maar zeggen, vier dagen terug dat ik ging rijden. Dus ja, ik, ik weet het allemaal niet. Ik zie het allemaal wel. En uh, als, als ik meedoe, dan uh, ga ik gewoon een hoop rollen hebben. Het is niet zo dat een hoop rijders dan al gelijk uh, aan de deelnemerslijsten gaan zitten kijken van... Doet Christian Frankhout mee? Nee, want ik hoorde vanmorgen, laat maar zeggen, dat ze niet eens wisten dat ik überhaupt meedeed. En, uh, en dat, dat ze vanavond wel, uh, ja... Dat ze dachten, wie, wie rijdt er nou weer voorbij? En toen konden ze achterop zien dat, dat ik het was. En toen dachten ze van, oh, oké, okay, hij is toch gestart. En de, in de helft van het veld, waar iedereen wist het niet eens. Dus dat was wel mooi lachen dat ze achteraf kwamen van, hé, hey, reed je ook. Nou ja, goed, deze, deze wedstrijd zit erop. Je hebt er al één op je naam geschreven in Assen. Dus dat, uh, dat is al wel uh, prettig. Wellicht dat er misschien nog meer recool. Misschien wel, nou ik zeg, euh, de, laat maar zeggen, drie uit vier qua podium betreft één keer helaas uitgevallen, maar dat had eigenlijk ook wel een podium geweest, dus en ik zeg, ja, nu twee keer achteraan en dan nog twee keer tweede worden, ja, dat euh, had ik, wel maar zeggen, vanmorgen nog niet gedacht. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Je had mijn collega Albert-Jan Vos vanmorgen naar de studio moeten zien komen met een hele grote tas bij zich. Allemaal cd'tjes erin, wat ouderwets, maar goed. De cd'tjes hebben wel lekkere muziek. Dus daar genieten we nou van op deze maandagmiddag. Voor Zandvoort en de Regio. Zo, nou mag Schuifje weer open. Goed, dan gaan we <lacht> nog even. Dank u, dank u, dank u. Ja, we gaan nog even voor het laatst terug naar Le Mans. Want u hoorde eerder dit uur dat Jan Lammers het niet heeft volgemaakt. Maar wie het wel volgemaakt heeft en zeer succesvol. Was onze enige eigen Jeroen Blekemolen. Want het Nederlandse autocoureur heeft tien uur voor zijn rekening genomen. Achter het stuur van de Lola. Waarin hij als zesde overall finishte in deze beruchte inmiddels beruchte 24 uur van Le Mans. Alleen de bolides van top 10 van Audi en Peugeot waren niet bij te houden voor de aardhouder. Qua beleving en rijden was dit mijn mooiste Le Mans, al dus Jeroen Blekenmolen. Maar het was ook een zware. Zijn voeten tintelden en zijn knie was helemaal uh, uh, ja, pijnlijk en beurs, want de La heeft een vrij zware gassysteem. Dus ik moest steeds harder duwen op het pedaal, zei hij. Maar ik kan nergens over klagen. Ik heb net geen moment... Uh, ik heb geen moment het niet naar mijn zin gehad. De coureur was getuige van een bikkelharde strijd tussen Audi en Peugeot. Ze halen je als gekken in en zetten hem gewoon tussen, uh, ertussen. Ze moeten er vol voor gaan. Prachtig om mee te maken. Blekemolen heeft trouwens een korte pauze gehad. Want zo meteen staat hij alweer, vanmorgen was hij alweer actief. Tijdens de eerste race van de GT4. Vierde Vandaag... geworden? Waarin hij vierde is geworden. <laughs> Oké. Okay. Goed. Dat was meneer Harms. Uh, maar in ieder geval geweldig. Jeroen Blekenmolen weer actief vandaag op het circuit. Evenals Jan Lammers. Beide eerst in Le Mans actief. En ja, want zo, weer meteen gaat hij weer rijden, hè? En zo meteen gaat hij weer <laughs> meerijden. Zo meteen gaat hij weer meerijden. Ja, dat klopt. Heel goed. Oké. Okay. Oké okay, Rob. Nou, dat was het denk. Nou, die race gaan we zo dadelijk volgen in. Volgende uur van CFM Race Radio. Graag tot zo.